met het NOS Journaal. In Italië een gevoelige verlies geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen. In en Napels wordt de rechtse burgemeester afgelost door een kandidaat van de centrumlinkse oppositie. Vooral het verlies van Milaan is een zware slag voor Berlusconi. Milaan is het financiële centrum van Italië en de machtsbasis van Berlusconi. De stad wordt al meer dan twintig jaar bestuurd door rechtse burgemeesters. De gemeenteraadsverkiezingen worden gezien als een referendum over Berlusconi, die in verschillende rechtszaken is verwikkeld. In het proces tegen PVV-leider Wilders heeft advocaat Moskowits zich positief uitgelaten over het openbaar ministerie. Moskowitz is vanmiddag begonnen met het eerste deel van zijn pleidooi. Hij complimenteert het OM met het requisiteur, het slotbetoog. Daarin eist het OM volledige vrijspraak van Wilders. Moskowits zei dat het niet vaak voorkomt dat hij een requisiteur als pleidooi had willen houden. Het pleidooi van Moskowits is nog aan de gang. Wilders wordt verdacht van groepsbelediging, discriminatie en haatzaaien. Verschillende horecazaken in Duitsland hebben rauwkost van de menukaart geschrapt. Aandeiding is de EHEC-bacterie die Duitsland al een week teistert. De Duitse horecavereniging noemt de uitbraak tragisch voor restaurants die zich op gezond eten richten zoals saladbars. Consumenten laten verder massaal tomaten en agurken liggen uit angst voor besmetting met de EHEC-bacterie. Ongeveer 30 mensen hebben een ticket gekocht voor een ruimtevlucht vanaf Curaçao vanaf 2014. Dat zeggen de initiatiefnemers van het ruimtevaartproject.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 Dit was het Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Het is een normale avondspits. Er staat 111 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort voor het Muiderberg 3 kilometer. A1 richting Amsterdam bij de afwitbundschoten 3. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor het Benelux 3 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Geusveld en knopend Koenplein 3. En tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 3 kilometer. A12 de naag richting Arnhem bij Voorburg 3 kilometer. En verderop tussen knopend Lunette en Benek. 4. A15 Europort Rotterdam voor knopend Vaanplein 3 en verder op de A15 richting Gorkem tussen Sliedrecht West en Gorkum 9 kilometer. A20 ook van Holland richting Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum 6. A27 Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 4 kilometer en op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knopend Evening en af het Aveling is het langzaamrijden stilstaan over 17 kilometer. Dat was een aanrijding, alle reisrook zijn weer vrij.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 Goedenavond, de luisteraars goede avond. naar ZFM Opleidingen. Ja, dat is een speciaal programma als we een nieuwe collega hebben. En die, gaat, uh, die moet natuurlijk ingewerkt worden. Zo gaat het nou eenmaal. En dat heb je altijd als je bij een nieuwe baas gaat uh, werken. Um hoort Benno Veugen en achter de knoppen Chris Zwemmer. Hij uh, zorgt voor de muziek en die schuift het allemaal aan elkaar. Wat gaan we doen in dit uur? We gaan eens even de laatste nieuwtjes met elkaar doornemen. En ja, er is natuurlijk al wat in, aan de hand uh, in Zandvoort. Jerry Kramer gaf afgelopen zaterdag een interview in ons programma Goedemorgen Zandvoort. En nou, de kranten staan er boven. Maar daarover straks meer. Chris is maar weer zijn een stukje muziek. I don't want no fly guy, I just want a shy guy That's what I want, yeah, you know what I want, yeah Oh Lord, mercy, mercy, mercy The man came in at the party, party, party The whole of them sexy, so sexy, sexy Watch Palamepalame, follow follow me, follow me. Me just a wife, a pretty boy, I want to love me. I me, follow me, I'm me, yes, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, love, me, I'm me, love me, I'm me, me, I'm me, me, me, me, me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm me, I'm Ja, programma GVM opleidingen en natuurlijk ook het laatste nieuws vanuit Zandvoort, het is tenslotte een live programma en dan ga ik gelijk even naar de website van het Haarlems Dagblad en die kopt College Zandvoort Wankelt en dan hebben, schrijven zij van Jerry Kramer, VVD heeft in het programma Goedemorgen Zandvoort ze zijn er helaas niet bij dat het van GVM is maakt niet uit, afgelopen zaterdag zijn eigen VVD-wethouder Wilfred Taters volledig afgebrand hij valt hem in het programma aan over een nieuw en zomaar uit de lucht vallend bestemmingsplan over het louis Carré. waardoor de bebouwing al daar nog hoger en dichter wordt volgens Kramer heeft het college de raad voorgelogen, keiharde woorden dus, de aanleiding van dit Nieuwe bestemmingsplan hebben de VVD, GBZ en D66 een extra spoedzitting aangevraagd. Dat gaat dus allemaal komen. En het uh, Havensdagblad gaat morgen dinsdag en gaan ze daar verder allemaal uitgebreid over schrijven. En ja, kunt u er niet genoeg van krijgen, dan hebben we de andere website voor u. Dat is uh, van uh, www.vandaag.nl. En daar staat een heel artikel in over dat de positie van wethouder Tatas uh, wankelt, zo uh, dit artikel, heel lang artikel, waarin het uh, interview wat uh, Jerry Kramer gaf aan de presentatoren uh, bijna uitgeschreven staat. En uh, naar de volgende plaat zal ik eens even gaan vertellen hoe u dit interview uh, gelijk kan beluisteren via internet. Is muziek. Please.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 Ja, de wethouder Taters Wankelt, zo schrijft uh, www.vandaag.nl. Volgens Jerry Kramer van de VVD-fractie is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de VVD-fractie en de eigen wethouder Wilfred Taters. In een radio-interview op de lokale radio in Zandvoort bij het programma Goedemorgen Zandvoort kondigde Kramer aan dat hij geen vertrouwen meer heeft in zijn eigen wethouder. Inmiddels zijn er schriftelijk drie vragen gesteld te weten over de panden waar de tromwinkel zit. Als tweede over het beoogde plan voor de uh, Ahoud gebouw apothekers en uh, huisartsen onder één dak uh, staat dat voor. En waarvoor inmiddels het bijna 120-jarige gemeenschapshuis is opgeofferd. Ja, dat vond ik ook wel erg zonde. En als derde over het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied wat ineens ter visie wordt gelegd. Waardoor het nog dichter en hoger gebouwd mag worden. Jerry Kramer die hield een, euh, nou het hele interview duurde een kwartier maar liefst. En via euh, www.vandaag.nl kunt u helemaal onderaan bij de gerelateerde links kunt u de, het interview met een klik kunt u die tevoorschijn halen en dan afluisteren en dat allemaal op uw gemak nog eens beluisteren om uw eigen mening te kunnen vormen. Goed, tot zover uh, Ja, toch het spanningsveld binnen de VVD en uh, in Zandvoort. Dat zal ongetwijfeld allemaal nog vervolg krijgen, maar wij gaan eens lekker naar een stukje muziek. Ja, Chris, goeiemiddag. Goeiemiddag. Wat heb je... Nou, dat was de Rolling Stones. Dat was duidelijk. Ja, hè, dat was uh, echt een beetje uit mijn tijd. En wat zongen en Welk nummer was het? Love is strong. Love is strong. Geweldig. Goed, um, ja, we hebben nog natuurlijk ander nieuws. En het nieuws van uh, vandaag is dat de politie Zandvoort zoekt getuigen van een mishandeling. En die mishandeling, dat gebeurde vanochtend om half negen op de Herman Heijermansweg. Daar werd een 25-jarige inmooster van deze badplaats, die werd uh, ter hoogte van een uh, manege, daar had zij een aanvaring met een andere fietster. De zat voor zijn te door, maar de andere dame ging haar achterna, ja, je zal er maar tijd voor hebben, reed haar klem en heeft haar meerdere malen in het gezicht geslagen. Of dat niet genoeg was, werd ze ook nog geschopt. De vrouw heeft hier onder meer een hersenschudding aan overgehouden. De verdachte dame is hierna weggefietst... maar de politie komt erg graag achter wie dit geweest is. Het gaat om een vrouw van ook rond de 25 jaar... met donker haar, haar normaal postuur en ze sprak ABN. Algemeen beschaafd Nederlands... maar uh, ze was niet zo beschaafd in haar gedrag... en droeg een lichte joggingbroek. De vrouw reed op een blauwe uh, sportieve fiets... En mensen die getuigen zijn geweest van een mishandeling of mensen die dit profiel herkennen van deze dame of de dame herkennen in dit profiel. Dus weten wie de verdachte is, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Zandvoort. En het algemene nummer is 0900 8844 8844 0900. Goed, dan gaan we alweer naar het volgende plaatje. Chris, wat heb je voor ons klaarstaan? Robin S met Show My Love. Laat oren. Nou Chris, je bent het tempo aardig aan het opvoeren. Wie is dit? Robin S. met Show Me Love. Oké, okay, ben je en zing jezelf graag Chris? Onder de douche, meer niet. Onder de douche, ja. Ja, dat kan. Nou ja, goed. I I I iedereen die graag wil zingen. Dat kan op vrijdag 10 juni. Van half acht tot half elf. Hier op het Gasthuisplein. Waar Zivem Zandvoort ook gevestigd is. En daar is een gezellige meezingavond voor iedereen. Met medewerking van de Zandvoortse koren. Patrick van Kessel, Paral aan de Zee. En meer bekende Nederland Zandvoorters. Ja, dus ook misschien wel uh, Nederlanders. Uh, nou, Paul Olieslagers die heeft er uh, volgens Facebook uh, helemaal zin in, want uh, hij gaat zijn beste stem voorzingen. Hij gaat zelfs een paar dagen weinig proberen te praten. En uh, veel thee met honing uh, gaat hij drinken, want dan uh, schijnt zijn stem helemaal optimaal te zijn. Oké, okay, nou, we zullen iemand, uh, weer eens, uh, iemand anders laten zingen, Chris, want uh, wie is er nu aan de beurt? Het is een groep The Isley Brothers met That Lady... Nou, uh, wie zei ook alweer dat dit was? The Isley Brothers met oh, ja. Dead Lady Part 1 Oké, okay, nou helemaal goed We gaan eens even kijken wat er nog meer aan nieuws is um, Twee dingen Dat het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam Die is bereid om mee te werken aan de uitvoering van beheerplan voor damherten in de Amsterdamse waterleiding duinen. En dat uh, een van de maatregelen is afschieten dat, ja, het BNW van Amsterdam is voorstander daarvan en zij gaan dan ook aan de gemeenteraad, de Amsterdamse gemeenteraad, voorstellen om nou, de nodige dieren af te schieten. En de gemeenteraad van Amsterdam, die gaat dit voorstel bespreken op 22 juni. We wachten het af. Verder werden we vanmiddag gebeld um, door een mevrouw, dacht ik, hè? Ja, klopt. Ja, door een mevrouw uh, van de kerk dat op de onze tekst tv, de kabelkrant ook wel genoemd, daar staat een bericht dat de, uh, de mis op 1 juni de hemelvaartsdag, dat die om half 11 begint, maar dat is een misverstand de mis begint een half uurtje vroeger, dus u moet om 10 uur in de kerk zijn om de hele mis te kunnen volgen en anders bent u een half uurtje te laat goed, dat, tot zover uh, naar de volgende maar weer okay. en dat is Arrow meant hot, hot, hot. Chris mijn technicus van vanmiddag. Ja, dat is vandaag voor het eerst achter de, de knoppen van het grote mengpaneel van CFM Zandvoort. En hij heeft gelijk ook maar alle muziek uitgezocht. Chris, is dit nou echt muziek waarvan jij bij wijze van spreken op tafel gaat dansen? Nou, dat niet, maar met dit weer is het een lekkere barbecueplaat. Ja, dat is zeer zeker. Hot, hot, hot. Ja, dat geldt voor uh, de buitenlucht natuurlijk. Want het is nog steeds lekker warm buiten. Maar ook natuurlijk voor het nieuws wat Zivem uh, Zandvoort tussen zes en zeven vanavond brengt. We hebben, ja, dat kwam eigenlijk uh, even voor zessen binnen een persbericht van de collega's van RTV Noord-Holland. En het Zandvoortjournaal, dat kent u misschien nog wel van vorig jaar. Dat komt weer terug vanaf um, even kijken 2 juli gaan weer 10 weken lang elke zaterdag om half 5 over half 6 op precies te zijn is het Zandvoetsjournaal weer te zien bij RTV Noord-Holland en dan hebben ze ook nog uitzending gemist dus je kan het eindeloos nakijken en deze zomer want ze hebben natuurlijk weer iets nieuws voorzorgd. Gaat coureur Michel Blekemolen die keert weer terug in dit programma op zoek naar enthousiaste coureurs tussen de 15 en 20 jaar. Je mag je daar dus voor gaan opgeven. Die volgend jaar op het circuit van Zandvoort willen racen in een Volvo 360. Behalve deze zoektocht zijn er 10 weken lang reportages te zien over alles en iedereen op en rond het circuitpark Zandvoort. De coureurs, officials vrijwilligers en directie, maar ook organisaties die actief zijn op het circuit. En er wordt verslag gedaan van verschillende evenementen, zoals de Pinkster Races en de DTM. Ben je gek van autosport, Chris? Jazeker. Ja? Ja. Je bent dus regelmatig op het circuit te vinden? Ja, vroeger vooral. En zeker tijdens de Formule 1 altijd achter de buis. Ja, ja, ja, tuurlijk. En, maar een racecarrière ambiëer je niet? Nee. Okay. Ik ben ook veel te groot. Oh, ja, ja. Ja, je moet een klein slank ventje ja, zijn. Hè? Ja, ja, dat, ja. dat hebben ze het liefste. Dus, maar denk jij dat je uh, het wel kan en je bent uh, 1,90 en je past toch wel in een Formule 1 auto... dan kan je als jong racetalent... Uh, als je tenminste tussen de 15 en 20 jaar uh, bent, kan je meedingen naar de titel Het racetalent talent van Noord-Holland. En een jaar lang op het circuit rondrijden in een Volvo 360. En dan moet je natuurlijk wel even aanmelden, want anders weten ze niet wie je bent. Dat kan op het Zandvoort Journaal Apenstaatje RTV Noord-Holland. En uh, klik voor meer informatie en de promo op de website van het Zandvoort Journaal. Nou, dit persbericht is terug te lezen op de website van ZFM Zandvoort. En daar zitten ook de links om je aan te melden. En om de informatie en de promo naar het website van Zandvoort Soinaal. Gaat allemaal fantastisch. De techniek staat voor niks. Chris, wat heb je voor ons klaarstaan? Billy Ocean en hij is er klaar voor. That's why Nou, een lekker nummertje. Is dit uh, je favoriete muziek? Nou, uh, dit is, uh, ondanks uh, een oude klassieker, toch een lekkere Daansplaat. Ja, precies. Ja, ja, inderdaad. Disco hè noemen we het. Zo is dat. Ja ja, ja, ja, de jaren 70. Ja, we gaan eens even de. Even de van Zandvoort het overzicht daarvan doornemen. Vandaag is weer de nieuwe lijst binnengekomen van 1 juni tot en met 9 juni. En eens even kijken wat er, ja dus elke dag zowat wel wat te doen, behalve morgen. Maar goed, dat maakt niet uit. Woensdag in ieder geval, dan hebben we weer een poppentheater in het Museum. En is het slecht weer, dan kunt u altijd uw kind naar de straat nummer 1, sturen van half 2 tot half 4. En het kost slechts maar voor vijftig eurocentjes. Dat is niet te geloven, waar doen ze het van? En Recreade organiseert elke eerste en derde woensdag in de maand een leuke poppenkast voor kinderen in het Zandvoors Museum. En de oz 2 voorstellingen, de eerste voorstelling begint om half twee en de tweede om half vier. Reserveren is wel gewenst, en, want we, ze willen geen mensen aan de deur teleurstellen. Het is Popper Theater Recreade afstaatjeogordmail.com Dan woensdag ook nog een Battle of the Ghost dat is gebeurd allemaal op het strand bij een strandtent of de, de spot de spots. Straf, strandafgang 23a begint om half zes avonds tot kwart voor 12 prijs 3 euro en het is, ja, is overgewaaid naar Zandvoort vanuit Kaapstad uh, Zuid-Afrika het altijd zonnige en golfrijke land op het zuidelijke halfrond in Kaapstad is de kiteserver course, course race uh, op, woensdag, uh, op woensdagavond inmiddels uitgegroeid tot een begrip waar iedereen naar uitkijkt. Een gezellige en sportieve avond. Nou, dus nu ook in Zandvoort. Uh, uh, even kijken, ondanks dat het niet iedere woensdag winzeker is. Ja, dat heb je hier in, Zal in, in Nederland natuurlijk. Hebben we een optimale combinatie hebben ze gevonden. Vanaf heden is de woensdagavond van de spot de kite, surf of stand-up paddle uh, course race avond. maar toegankelijk voor uh, iedereen die uh, upwind kan kiten en of enthousiast is over Sub. Zeg je dat allemaal wat, Chris? Nee. Nee. nee sorry. Dat, <laughs> het is ook met, Waar heeft hij het over? Zo zit hij maar aan te kijken. Maakt niet uit. Uh, dames en heren, starten tegelijkertijd, maar strijden voor hun eigen klassement. Nou, hier moet je natuurlijk ook voor inschrijven. Uh, dat is Strand. Aan bestaat go to the spot.com. Of uh, bel even met de spot. Dat is 571 natuurlijk. En dan uh, 7600. Goed, nou. Uh, straks gaan we maar eens even vertellen Wat er donderdag 2 juli gaat gebeuren Want het is totaal iets anders Well I tried to make it Sunday But I got so damn depressed But I set my sights on Monday And I got myself undressed I am ready for the halter But I do agree there's times When I wore my shirt can be a friend of mine Well, I keep on thinking about you Sister, go 7 ja, minuten voor zeven En we gaan... We... Ja Chris wie was dit? Want dit ken ik allemaal nog niet Dit is Sister Golden Hair, maar dit was niet het origineel Oké, okay, wat is dan het origineel? Van wie is het, het origineel is van Amerika Oké, okay. ja dat weet jij dan weer hè? <laughs> uh, Nog even de uh, Evenementenagenda voor Zandvoort uh, tot en met het weekend uh, neem ik het even een beetje door. Uh, donderdag 2 juni dan hebben we in de 31ste Louis Blok schaaktoernooi. En de locatie is in het Louis Davids Carré. Ik hoop niet dat ik daarmee nu geloof te vloeken. Uh, want uh, zo geliefd is het Louis Davids Carré geloof ik niet meer. Maar maakt niet uit. In ieder geval tussen 11 uur ochtends en 5 uur s middags uh, wordt dat schaaktoernooi uh, daar gehouden. ...prijs 8 euro en ooit begon bij de viering van haar 50-jarige bestaan in 1980. Uh, in, uh, even kijken, waar hebben ze het over? In 1980 is dit toernooi niet meer weg te denken van de Nederlandse schaakkalender. Oh, dat betekent dat de mensen van heiden en naar ver naar, uh, naar toe komen om aan dit toernooi mee te doen natuurlijk. Als het opgenomen is in de Nederlandse schaakkalender. Uh, dit altijd gezellig toernooi zal deze keer worden gehouden... ...zoals ik zei aan de Prins uh, Sessenweg ...Louis uh, Davids Carré, nummer 1 in uh, Zandvoort. Eingang is uh, aan, uh, bij de Duinrand Bibliotheek. Um, en ja, men verwacht weer 60 deelnemers. Nou, dat is natuurlijk heel gezellig. Dat gaat allemaal voorlopig wel even door. Um, Dan hebben we vrijdag 3 juni in Café Oomstee Jazz... En daar treedt op Saya, Saya Sahar Sahar. En dat is een uit Amerika afkomstige jazzzanger en acteur. De muziek van o, onder andere Frank Sinatra Frank Sinatra en Red Peck beïnvloeden hem van jongs af aan. Zijn optredens zijn een waarfeest. Met zijn warme stem weet hij ieders hart te veroveren. En zo'n show, showvakmanschap is ongeëvenaard. Nou, ga dat zien, ga het zien en wanneer uh, begint om. 9 uur s'avonds tot 2 uur s'nachts zingt hij door. Nou, het is allemaal wat. Dat hele weekend, we zijn inmiddels bij het weekend... ...hebben we de State of Art Historische Zandvoort Trophy. Dat gebeurt natuurlijk allemaal op het circuitpark Zandvoort... En zaterdag is er een rondleiding door de geschiedenis van Oud-Zandvoort. Um, en zondag hebben we... Oh nee, ik ben, ik ben te ver. Dat is het hele weekend hebben we dan natuurlijk races. Vele raceklasses uh, met materiaal van Waleer. En maken we een opwachting. Waaronder de Nederlandse kampioenschappen van historische tourwagens en GT's. Dan zaterdag 4 juli nog een rondleiding door de geschiedenis van Oud-Zandvoort. En dat gebeurt in het Zandvoortsmuseum, begint om half twee tot drie uur. En ontdek de geschiedenis van Zandvoort aan de hand van een rondleiding. En dat is uh, elke eerste zaterdag van de maand. Mogen minimaal uh, minimaal uh, 15 personen. Dus kom op tijd. Nou, dan zou je denken, maximaal 15 personen. He? Wat maakt dit ja. dan uit? Ja. Goed, maakt niet uit. Zondag, dan hebben we weer muziek. Martijn Schok, B Schok Boogie en Blues Band. En die treden op in het muziekpaviljoen aan het Raadhuisplein vanaf 1 uur tot 4 uur. Ze brengen een mix van swingende Boogie woogie en energieke rhythm en blues afgewisseld met een jazzy sound. Boogie woogie, zeg je dat wat? Boogie woogie, Ja? Het klinkt heel hip. Ja, ja, ja. Nou, dat is volgens mij heel oud. Uh, het staat mij bij iets uit de jaren 50 muziek. En dan eh, tenslotte, zondag 5 juni, hebben we het evenement eh, tango, tango Salon. Eh, dat is op het strand, Meijeraanzee, Boulevard Banaar, nummer 16, van vijf uur s middags tot tien uur s avonds. En eens even kijken wat gebeurt er gebeurt. Een aantal tango salons bij Meijeraanzee in Zandvoort. En, eh, traditionele tango's worden afgewisseld met moderne neon- en elektro-tango's. Jonge, jonge, jongen. jongen. En dat is natuurlijk dan inmiddels Tango AZ geworden. Nou, ga dat zien, ga dat zien. En wil je het allemaal nog eens nalezen, want ik kom er natuurlijk in een razend tempo, um, uh, neem ik het allemaal door. Dan gewoon op cfmzandvoort.nl. Dan ga je naar uh, kopje bij nieuws, kopje Zandvoorts en dan vind je overzicht, evenementen, Zandvoort.nl. Nou, we gaan er bijna uit, zeg. Het is uh, team voor... Oh, heb ik heb zo lang zitten praten. Wat is het laatste plaatje? We gaan lekker achteroverleunen met layback. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren. En um, nou tot de volgende uitzending van uh, ZFM ZFM Opleidingen. Chris, bedankt.